Tenminste drie mensen zijn om het leven gekomen toen de dam van het slipreservoir van een aluminiumfabriek het begaf. Straten en huizen zijn ondergelopen met het chemisch verontreinigde slip. Zo'n 80 mensen worden in het ziekenhuis behandeld voor brandwonden en 400 bewoners zijn geëvacueerd. De Hongaarse minister van Milieu zei op de Hongaarse TV te vrezen dat de gifstroom de Donau zal bereiken. De Indonesische president Judo Jono ziet op het laatste moment af van zijn staatsbezoek aan Nederland. Als belangrijkste reden noemt hij het kort geding dat vanmiddag in Den Haag dient. De Zuid-Molukse regering in ballingschap eist daarin dat Judo Jono bij aankomst in Nederland direct zou worden opgepakt. Wegens mensenrechten schendingen en zware mishandeling. Judo Jono noemt dat een belediging voor Indonesië. Hij zou morgen in Nederland aankomen. Op het programma stonden onder meer ontmoetingen met de koningin en premier Balkenende. De Franse beurshandelaar Jérôme Kerviel is veroordeeld tot drie jaar cel... voor een van de grootste beursfraudezaken in de geschiedenis. Ook moet hij 4,9 miljard euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever Société Générale. Dat is het bedrag waarmee hij speculeerde op de beurs. De rechtbank in Parijs heeft de Fransman schuldig bevonden aan computerfraude en vervalsing. De advocaat van Kerviel zegt dat hij tegen de uitspraak in beroep gaat.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 het weer. Afwisselend wolkenvelden en zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond in het westen kans op regen. Dit was...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 Wat het leven zo mooi maakt, gaat meestal veel te snel. En waar het schip op stranden schat, we zien het wel. Want ik weet. It's En de ga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 Stop me to believe in. This could be love for. Love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 Make the old people well They're the ones who suffer And who catch all and the things You.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 that shoot us, more than loot us, created in this image so God lives through us, and even in this generation, living through computers, only live, live, live can reboot I us, Oh, wake up everybody, no more sleeping in bed, Oh, wake, wake up everybody, yeah, everybody, FM. 20 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. Ever since I met you I've been waiting for the snow to fall, waiting for the moon to call. The sun out of my eyes, now can I ever wonder what you would spend your days with me, what you would have your way with me. Why you're with me at all? And I. But I see your truth This world makes you crazy